Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Opnieuw heeft een grote kredietbeoordelaar gewaarschuwd... voor een verlaging van de kredietstatus van de Verenigde Staten. Deze keer is het Standard Poor's dat zegt een lagere status te overwegen. Gisteren kwam Moody's met eenzelfde mededeling. Beiden waarderen de VS nu met een triple A. Maar die status staat op het spel vanwege de politieke ruzie... over aanpassing van het plafond voor de staatsschuld. De gesprekken hierover tussen president Obama, de Democraten en de Republikeinen... zitten muurvast. Obama zei in een tv-interview dat ze het snel eens moeten worden... anders dreigt het volk zijn geduld te verliezen. Als er niet voor 2 augustus wettelijk afspraken zijn gemaakt... over het schuldenplafond, komt Amerika in betalingsproblemen. Een internationale walvistop op het Britse eiland Jersey is mislukt. Het lukte de deelnemers niet om harde afspraken te maken. Een aantal landen wilden stemmen over de oprichting... van een beschermd gebied voor walvissen bij de Zuidpool... maar er kon niet worden gestemd... omdat verschillende afgevaardigden de zaal verlieten.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 De Venezolaanse president Hugo Chavez moet opnieuw een behandeling ondergaan wegens kanker. Hij vertrekt binnenkort naar een gespecialiseerde kliniek in Brazilië. Hugo Chavez is net terug uit Cuba, waar hij naar eigen zeggen behandeld is aan een tumor in de bekkenstreek. Het weer bewolkt en veel regen. Ook staat er nog een stevige westenwind en daarbij kunnen windstoten voorkomen. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droger. Overdag trekt de regen naar het noordoosten weg. Dan breekt de zon door en dan wordt het zo'n 20 graden.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 0800-1121. Dat is het uh, nummer dat je kunt bellen als je rondloopt met een vraag... of als je het antwoord weet op een van de vragen die gesteld zijn in dit programma. Je kunt ook mailen, Nachtsuster. Je kunt twitteren via apenstaartje, nachtzuster. En je kunt chatten tijdens dit programma... als je even via de computer gaat naar www.nachtzuster.net... Maar het leukste vind ik het altijd even als ik je kan spreken. En dat kan alleen als je belt naar 0800-1121. En dat kan als je meer weet over de programmaraden... waarvan Hans zo graag wil weten of die dingen niet gewoon opgeheven kunnen worden. En um, het kan ook zijn dat je nog iets over ritmes wilt zeggen... al is die vraag wel een beetje beantwoord. Maar Rob die wilde graag weten uh, waarom hij uh, een voorkeur had voor sommige ritmes... en waarom mensen sommige ritmes gewoon helemaal niet prettig vinden. Maar ja, er is wel het een en ander over gezegd. Misschien nog een aanvulling, 0800-1121... Manon die in een teentje zit op de Zwarte Cross en die wil weten of die hygiënische doekjes van lactacit wel zo gezond zijn om zichzelf, hoe zeg je dat, van onderen mee schoon te maken. 0800 1121 als je daar meer over weet en erover wil praten op Radio 1, dat moet ook nog maar zo zijn. Ben die wil graag weten wat de voordelen en nadelen zijn van links of rechts rijden zoals ze in Engeland doen of zoals wij hier in Europa doen. En Niels wil graag weten waarom uh, bij een flatgebouw een uh, etage niet een uh, verhoging heet, maar een verdieping. Want je gaat de diepte niet in. Ja, waar komt het woord verdieping dan vandaan als het om flats gaat? 0800 1121. En dan gaan we luisteren naar Van Velsen en Diep. Ja, diep van Van Velsen, maar op welke verdieping dan, dat vermeldt het verhaal niet. Hans, goeienacht. Goeiedag. Hallo. En het gaat over het links en rechts rijden. Ja. Nou, dat heeft eigenlijk een heel praktische reden, oh. vroeger degenen die met het verkeer te maken hadden, dat waren de voerlui. En de voerlui hadden een zweep, en die had ik in de rechtshand, die was ook wel rechtshandig. Als je dan aan de linkerkant van de weg rijdt, ja. en je slaat met die zweep, dan sla je over de weg in, heb je de plaats, anders sla je in de bomen. <laughs> dus je ze mensen links rijden. Tweede voordeel is, als je, opsta, als je opstapt op een paard... Ja. en het paard zit aan de, staat aan de linkse kant van de weg... en dan kun je van de kant van de weg af opstappen. Als het met een paard aan de rechterkant kant staat... dan moet je eerst naar het midden van de weg lopen... en dan kun je pas opstappen. <laughs> dat is erg lastig. Maar wisten die Engelsen dat dan niet? Die Engelsen hebben dat altijd gedaan. Wij hebben vroeger ook links gereden. Ja. Omdat we allemaal voerlijden hadden... die aan de rechterkant kant de zweep hadden. Maar op een gegeven moment heeft Napoleon in zijn wijsheid besloten oh. dat we rechts gingen rijden. Oh. Helaas is Engeland nooit door Napoleon bezet, dus die bleven links rijden. Helaas is Engeland nooit door Napoleon ja. bezet. <laughs> ja, dat is dat heel is jammer de voor, de voor de Engelsen. Maar, maar waarom, waarom was dat dan? Waarom besloot Napoleon dat gewoon omdat hij zo'n manager heb, was die ook nee, even nee, zijn waarom. stempel op maar een bepaalde het regel. Napoleon heeft besloten. Hmm. Ja. ja. ja. Nou, het, uh, het klinkt allemaal heel logisch. Ik, zeggen, ik heb zelf een, een motorfiets, een hele oude. Die heb ik al 40 jaar en dat is een hongerrechts. Yeah. En die schakelt rechts. Oh. En elke motorfiets schakelt links en rent rechts. Oh. Maar mijn motorfiets schakelt rechts en rent links. Maar je... of, uh, nee, het is toch een Duitse fiets. Waarom dat gedaan is, ik heb geen idee. Misschien kunnen we er ook nog een vraag van maken. Maar... En het, het, komt no het komt nooit voor dat jij op iemand anders motor rijdt en dat ja, je dan... dan uh... moet, je erg ja, dan moet je heel erg opletten. Ja, precies. moet heel erg opletten, ja. Maar als het dan een kat oversteekt, dan ga je toch in je reflex... De, de, ja. doe je toch verkeerd? Ja. En ik wil zeggen dat het me wel ooit een keer een klein beetje gekult, ja. Wat ja, zeg je? Dan moet je inderdaad echt voor opletten, ja. Wat zei je nou? Het, is, het heeft je ooit... Ooit gekult in Brabant's uitdrukking. En wat betekent, betekent dat? Ik wil dat ik hier een beetje de das moet doen, ja. Dat je even gewoon opschakelt in plaats van dat je rent. En gevallen? Nou, het scheelt inderdaad niet veel, ja. Oh, Jesus. ja. In de reflex moet je er ontzettend voor opletten. Ja. Maar... maar het is hetzelfde als dat je in, in een Engelse auto rijdt. Want ze hadden net over in Engeland moet je in een Engelse auto rijden. Dat is inderdaad waar. Als je in je eigen auto rijdt, moet je nooit alleen rijden. Als het tweeën Anders kun je nooit inhalen. Nou ja. Want je gaat eerst je hele auto aan de linkerkant van de weg neerzetten. Ja. Dan kunnen ze die weer vanaf En Dan kun je zelf pas wel zien. Als je met z'n tweeën rijdt, kan de bijrijder vast wel kijken of je een kunt halen. Ja, ja, ja, ja. dat je het een beetje samen oplost. Ja, dat moet je het zien doen, nou. ja. doen. Maar hoe zit het nou even met voor mij? Want, die men, want wat je met paarden vroeger had, heb je nu natuurlijk met de motoren. Dat je als je opstapt, aan de verkeerde ja. kant van de weg staat. Ja. Dus je ja. moet altijd even een plekje zoeken om op te kunnen stappen? Dat moet je inderdaad even <laughs> voor opletten, ja. <laughs> dat is natuurlijk altijd wel praktisch, ja. Ja. Okay. Maar het is wel zo dat de Engelse motorfietsen de kickstart aan de rechterkant hebben. Oh. En wat hebben, waarom hebben ze dat gedaan? Dat ze het zijspan aan de linkerkant hadden. Ja. Heel meer plaats. Ja. Dat is waarschijnlijk wel een praktische reden geweest. Hmm. Maar waarom? Dat mijn motor rechts schakelt. En daar hebben we, sommige hebben er meer. Hele oude hoesjes, die hadden dat ook. Een hele oude die wat? Die ja, mijn motorrad. Ik weet wel in uh, oh. de hele oude uh, hoorexen, want ik heb dan een horex Regina, de hele oude hoorexen van, van 1925, die schakelde ook links. En op een gegeven moment zijn ze rechts gaan schakelen. Ik heb echt geen idee waarom. Technisch is het niet, niet nodig, want technisch kunnen ze ook wel linksom gaan, maar het, het is gebeurd. Okay. Maar ik zit ermee. Al 40 jaar. Ja, en je klinkt, je klinkt nu een beetje ongelukkig, maar volgens mij ben je dus helemaal niet ongelukkig. Nee, helemaal niet hoor. Nee. nee. Maar je, maar je nou, rijdt al 40 mijn... jaar motor? Zegt u? Rijd je al 40 jaar motor? Ik heb al 40 jaar en, en dezelfde motor. Oh. Oh, dan houd je het goed. Ik heb niet gekocht, 175 gulden. Oh. En dan moet je af en toe zelf even de bougie smeren? Ja, dan doe je zelf eventjes eh, <laughs> poetsen. Maar ik ben monteur, dat scheelt natuurlijk wel. Ach, kijk, dat is dan al een heel wel praktisch. Nou, vrachtwagens, al van maar toch, monteur. Nou, je weet hoe die We motor werkt. Dat horen wel hun leven, hoor. Ja. Maar ik vind, het is, ik vind dat het zo gevaarlijk, dat motorrijden. Ja, het is gevaarlijk. Is dat ook de, een beetje de charme ervan? Een klein beetje wel. Ja, ja. Maar dat, is, dat is het eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik reed ook echt niet de snelheid die ze tegenwoordig eigenlijk wel een klein beetje minder mee gewend zijn hoor. Ah, maar het is nog gevaarlijker, als je te langzaam rijdt. Die motor van mij kan een 120 km u kan die wel halen. dan heb ik meer het gevoel dat de zuiger stil staat en de motor op neer gaat. Dan rammelt hij wel zoal jezus hard. Dat is niet leuk meer. Maar hoe doe je dat dan? Want dan kun je niet met goed fatsoen over een snelweg. Nou, ik kan op de snelweg. Ik reed gewoon meestal achter een vrachtwagen aan, 90, 92 km per uur, dat, dat rijdt hij goed. Ah, okay. dat fijn. Nou, en nou. daar uh, ben ik uh, heel erg tevreden mee. Okay. Nou, doe maar voorzichtig. Doe maar zeker. Want hoe ouder je wordt, hoe brozer de bot, hè? Wie weet. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Okay. Dat is hem. Doeg. Peter. Hi Hallo. Ja, als ik het goed begrepen heb, heeft mijn voorganger al wat gras voor de voeten weggemaaid. Ja, ik vind het wel mooi hoe deze hele uitzending iedereen die uitdrukking gras voor de voeten wegmaaien gebruikt. Ja, ja, weet jij, een betere? Nee, een maar ik vind het gewoon altijd zo mooi beelden. Zo van, nou, ik stel me er dan altijd zo bij voor dat iemand even het gras gaat maaien en dan hè komt er ja. net iemand anders die het gras had gemijnd. Terwijl ik denk, ja, wees blij. Heerlijk, weet je? Dan kun je heerlijk, de grasmaaier weer binnenzetten. Ja. Maar goed. Maar, maar in dit geval is het natuurlijk heel naar, Want je zit maar te wachten en te wachten. En je wil uitleggen hoe het zit. Met de paarden en de zwepen en alles. En dat nou, doet ja, Hans kijk... het verhaal. Nou, het is in ieder geval, ik heb er nog wel, nog wel wat over te zeggen. Want uh, het dateert natuurlijk, of in Engeland dateert het linksrijden uit de middeleeuwen... of uit de riddertijd, paarden ja. en zo. Ja. En als je uh, links rijdt, dan uh, kon je namelijk zien of je tegemoetkomer op, op je knol... of die gewapend was. Oh ja, want dat kwam natuurlijk ook nog met... Uh, ach, hoe heette die dingen... Nou, ja, de, nou, dat weet ik dan niet. Maar de, ik moet nu denken aan die riddergevechten dat ze naar ja, elkaar toe... Dus of hij een zwaard bij zich had, of uh, een pistool bestond er waarschijnlijk nog niet. Ja, nee, maar, hoe... maar uh, dan kon je dus zien of hij, uh, Nou, had ja. dus zijn handen aan de teugels en uh, zijn zwaard dat, uh, dat hing, uh, zeg maar, aan, aan zijn rechterzijde. Ja. Dus dan kon je dus zien of die uh, al of niet uh, slechte bedoelingen had. Handig. Gewoon en, even kijken, uh, ja. En dat ligt eigenlijk aan de oorzaak. En wat uh, die meneer voor mij al zei, uh, wij hadden hier uh, vroeger in Nederland ook uh, linksverkeer. En daar is eigenlijk nog uit voortgekomen uh, en gebleven het verkeer in Indonesië, het Indië. Ja. Dat is daar nog steeds links. Oké. Okay. En Napoleon heeft hier toen, uh, en dat weet ik de reden niet, het nee. uh, verkeer uh, rechts gemaakt. Omdat dat natuurlijk in Frankrijk uh, ook al zo, uh, zo was. Uh, maar dat is in feite de, de grondslag van het, uh, het linksrijden. En, en waarom die Engelsen natuurlijk niet overgaan... Ja. Uh, die Zweden hebben dat eind 60e jaar, als ik me goed herinner, hebben ze dat gedaan. Ja. Dat kost natuurlijk klauwen met geld. Ja, ja je Want moet alle, alle verkeersborden verplaatsen. Alle borden verplaatsen. En alle verplaat opritten. Verkeerslichten, uh, opritten, pijlen, op, afritten. Het, uh, ja, en... Uh, nou ja, de, Zweden was dus een relatief weinig bevolking toen de tijd. Ja, eigenlijk nu is het nog ik dat er, uh, 6 miljoen uh, rondspartel daar op dat land. En, uh, dus, maar dat kost natuurlijk, als Engeland dat zou doen, of zou willen doen, dat kost een vermogen. En dat is bijna praktisch niet, niet uitvoerbaar, want het zou eigenlijk toch wel betekenen dat je het verkeer voor, uh, nou ja, laten we zeggen, minimaal toch een dag stil moet leggen. Dat is toch wel prettig als je tegelijkertijd van uh, links naar rechts overswitst. En niet dat de ene helft nog vrolijk links rijdt en de andere helft al vrolijk rechts om, uh, aan het rijden is. Dus dat dus is een gigantische klus. Ja. ja. Alleen wat mij opgevallen is, uh, toen ik, uh, want ik ben vrij vaak in Engeland geweest, dus met gewoon een, uh, nou ja, zeg maar een rechtsrijdende auto. Ja. Stuur links. Dat is inderdaad wat hij meer zegt dat inhalen is, uh, nou ja. Dat kan je praktisch niet. Je mm. hebt geen zicht. En nee. uh, daarom is het plezierig als iemand aanscherp zit. Ja. Die ja. kan dan zeggen, nou ja, je kan, uh, je kan inhalen. Maar het automatisme wat ik had om altijd uh, rechts te rijden, sinds die tijd dat ik uh, een, paar jaar, een paar keer per, per jaar in Engeland kwam, was bij mij verdwenen. En het gevolg was dat ik een paar keer hier in Nederland de fout ben, heb gemaakt door links te gaan rijden. Ja, ja. Gelukkig dat er geen brokken uit zijn gekomen. Maar... En ik herinner me, ik was uh, op een, een, zeg maar een soort camping met een zwembad... en ik had een zoontje van zwemles opgehaald. En op die camping nou, lopen er wat wegen en ik rijd weg. En er komt een tegenligger aan. Ja, ik rijd links, realiseer me dat niet. En ik zie die man hoogst verbaasd kijken... En ik verbaas naar die man dat ik denk van... man, je rijdt aan de verkeerde kant van de weg. Ja, ja, ja. ja. op het laatste moment de slinger maakte. Ah. En ik ben herenigde dat ik aan de verkeerde kant van de weg zat. Oh, het zal je toch gebeuren, zeg. Je ja. was gewoon aan het spookrijden. Ja, nou ja, god, dat reed ik pakweg 15, misschien 20, ja. 20 kilometer hoog uit. Dus dat ging allemaal heel langzaam. Maar als ik die verba dat verbaasde gezicht van die man nog voor me zie... Dat hij dacht, wat is die vent doen? Ja, je kan het gewoon niet geloven als mensen van die suffe dingen doen. En, maar ja. ja jij dacht het dus ook even, wat is die vent aan het doen? ja, ja. Maar ik, ik, te... het, het, als je dus vroeger ridder was en je was linkshandig... dus je kon je, je zwaard aan de andere kant van het, uh, van het paard hangen... Dan, ja, dan uh, was je onhandig, hè? Nou, dan had je wel een verrassingseffect. Ja. Dan ja. zagen ze je niet aankomen. Dat zagen je wel aankomen, maar ze dachten, die heeft goede bedoelingen. Je heeft goede bedoelingen, ja, want dan, dat bedankt uh, helemaal niks. Ja. ja, dat is een uh, goed... Nee, ik, het woord dat ik zocht, ik word op de chat dan een beetje geholpen... maar het woord dat ik zocht was een lans. Ik moet meteen dan denken aan van die riddergevechten... dat ze met zo'n lans oh, op elkaar lans, inrijden. Ja. ja, maar goed, dat is een vrij lang ding natuurlijk. Ja, dat is ook heel onhandig om daar stiekem mee iemand te willen benaderen. Dat schiet uh, dat ook niet op. Daar uh, ga je geen boodschappen mee doen, denk nee, ik. Nee, nee, terwijl je wel natuurlijk in vol ornaat met een, uh, met een zwaard even boodschappen gaat doen. Ja, <laughs> En wat voor ons ontzettend moeilijk is, als je een rotonde in Engeland hebt en ja. je moet rechts afslaan, ja. dan kom je dus na die uh, rotonde, kom je automatisch aan de rechterkant van de weg terecht. Dus daar moet je overhoog oh, ja. op letten. Ja, dat zijn van die kleine dingen dat je eventjes je hoofd erbij moet houden. Ja, dat lijkt ja. me ook wel pittig. Het nee. is heel, heel, heel, heel ideaal. Maar ja. voor de rest is het uh, alleen s'morgens vroeg moet je uh, nou ja, bij het ontbijt tegen jezelf zeggen van uh, let op met wegrijden Ja. Gewoon allemaal van die gele papiertjes in je auto plakken. Met de. Denk ik. Ja, dat, dat, dat helpt. Nou, do, dus doe maar. Mijn, mijn mijn toevoegingen daarvoor? Ja, nou, dat heb je voor iemand, uh, zeg maar, voor iemand waar het gras al gemaaid was, was je er nog even leuk mee bezig, toch? Daarom. daarom. Ik, zit, ik krijg ook weer op de chat, zegt Eline terecht. Dat hele grasmaaien, komt ook omdat in het eerste uur belde Kees over waarom operatiekleding blauw was. Die vraag is inmiddels al beantwoord. Maar dat ja. was ook al naar aanleiding van het feit dat hij een chirurg in een blauw pakje had zien grasmaaien. <laughs> dus grasmaaien is gewoon een beetje het centrale thema vannacht. Dat geeft allemaal niks. Ja, maar als ik chirurg was, zou ik ook in een blauw pakje gaan grasmaaien. Niet in een groen pakje. Nee, dat precies. Denken, ik bedoel, dat geeft ze stending. Anders denken ze meteen dat hij bij de gemeente werkt of wat dan ook. Oh, oh, het is meer dat je hem dan gewoon niet ziet, hè? Het is natuurlijk een beetje schutkleur dan. Goed. Ja, ik bedoel, als hij, als hij in het groen loopt, dan denken ze, god, die, die laat... Uh, dat is de, de tuinman of wat dan ook. Of dat is iemand van de gemeente die aan het gras maaien is. Ja, nou, er is kijk, niks mis een... mee met iemand van de gemeente. Nee, maar goed, als hij het blauw aan hebt, dan kan die laten zien van, kijk... Het is andersom, ik, het is andersom pas ik, erger als iemand van de gemeente jou komt opereren. Eh... Uh, ja, ja, dat is niet meer hè? Nee. de vroeger, gemeenteziekenhuizen. Dan uh, was die chirurg nog in dienst van, uh, van de gemeente. Dus dat, dat, dat is niet zo ramp. Maar... Dat waren nog eens tijden. Ja. Dat waren nog eens tijden. Ja, <laughs> ja, ja. Nou, Peter, bedankt hè? Hé, hey, goede programma verder hè? Oké, okay, rij voorzichtig. En doen we zeker. Oké. Okay. Bye bye. Doeg. Jan? Goedenavond. Goedemorgen, Goedenavond, morgen. Ik heb een antwoord op de vraag over programma raden. Oh, dat is mooi. Ik kan je wel weer heel slecht verstaan. Oh, ik praat zachtjes. We staan een beetje aan het praten dan. Slaapt er nog iemand bij jou in huis? Oké, okay, ik, uh, ik ben namelijk zelf lid van de programmaraad. Oh, echt? Ja. Oh, en, en? Ik kan precies vertellen waarom programmaraad op dit ogenblik nog niet opgeven kunnen en mogen worden. Ja, nee, omdat jij dan niks meer te doen hebt. Nee, dat gaat niet om. Oh. Het gaat erom, er in de wet staat dat een programmaraad tot en met 2014 in ieder geval nog de bevoegdheid houdt. ...om 15 analoge kanalen op televisie door te geven. Er zijn er acht verplicht, dat is dus Nederland 1, 2 en 3... ...zijn verplicht met een lokale omroep en een regionaal... ...en de twee Belgen, die zijn verplicht. Yeah. En die andere, tot 15 die bepaalt een programma raad. En wat Sigel nu aan doen, het mag niet. Sigel houdt zich niet aan de wet. Sigel haalt, haalt de zenders af die een programma geadviseerd heeft. Zoals Duitsland en Engeland, die veel bekeken worden... De zich wordt nu dus uh, door de, aan een aantal te waaronder de onze, inderdaad, het voor het van de media. Uh. O, oh. ja, ja. Ges gesleept. En, uh, ja. Nou, wij zijn in ieder geval... Uh, wij zijn in ieder geval... dus uh, ter bescherming van de consument... die om, om bepaalde redenen... geen, uh, geen uh, decoder kan kopen voor, de, voor digital tv. Denk aan de ouderen, denk aan bejaardhuis, die maar die, elke kamer heeft daar een aparte aansluiting. Nou, als je dan ieder, die mensen zou dwingen voor een digitaal decoder... die over 100 euro kost, kun je niet maken. Dus wij zijn gewoon ter bescherming van de consument die dus uh, aan de wil, wil blijven kijken. Oh. En, en, en hoe gaat het dan met zo'n programma, Raad? Waar gaat die vanuit en hoe wordt die samengesteld en uh, wie het betaalt jou? Wordt het samengesteld uit uh, mensen uit allerlei stromingen: dus kerken, samenleving, sport, cultuur, jeugd en eigenlijk alle stromingen. Ja. En dan hebben wij, wij, ik vertegenwoordig in ons programma de ouderen dan. Ja. En wij zorgen ervoor, dus door middel van, uh, van, van de publicatie in de kranten, wat wij van plan zijn. Kunnen de mensen reageren daarop? En als ze niet reageren erop, dan zijn wij ervan uitgegaan dat de mensen wat het, het, het, het, sorry, het akkoord vinden wat wij dus uh, adviseren. Ja. We hebben een keertje in ons hoofd gehad om Duitsland 2 niet te adviseren. Daar hebben we 1200 klachten op gehad. Ja. 1200 mensen hebben toen gezegd: wij willen die zender terug. Toen is, toen is het teruggeplaatst. Dus wij, een programma is wel degelijk van invloed. Op, uh, op de invloed van de mensen om iets door te ja. geven. Ja, maar, maar waarom, wanneer komt dan het moment dat jullie met elkaar besluiten om Duitsland 2 eraf te halen? Dat uh, hebben wij niet gedaan. Sigel had, uh, had dat gedaan. We hadden hem oh. niet geadviseerd. En Sigel had gezegd: Nou, wij halen eraf. Dus Sigel had het in zijn hoofd gehad om Duitsland 2 niet door te geven, maar wel een andere zender. Okay. Nou, en dat hebben Sigel geweten. Sigel heeft dus toen de oren uit zijn kop geschaamd. En heeft toen met onmiddellijke ingang. Een, een, meteen weer per van twee in Je hebt tot een jaar. Dat kun je gewoon niet maken als er zo klachten komen. Dan moet je wel. Oké. Okay. En, en, en wanneer komen jullie dan bij elkaar? Is het altijd als er een wijziging plaats gaat vinden of heeft gevonden? Of zijn dat vaste tijden? Wij er vier tot zes keer per jaar. Dat zijn de, die, die tijden die worden aangekondigd op de site van de programma En ook aangekondigd in de kranten. En dan kunnen de mensen kunnen dan komen inspreken. Dus dat is een paar keer dat, dat er een paar mensen kwamen te zeggen. Van waarom ze dat, dat willen. En dan wordt dus in de maand... M, m, in maart wordt het, uh, te het televisiepakket uh, geadviseerd en een maand later het radiopakket, en, en dat wordt dan altijd in juli, door SIGO doorgevoerd. En ah, okay. ook door de andere kamers, Trouwens, maar wij moeten dus zes weken van tevoren het advies indienen en dan is het aan zich om te kijken wat ze wel of niet doen. Nou, het, het tv-pakket hebben ze dus niet uitgevoerd zo zo zoals wij willen. En daar is dus... Dat, de, dat, ja. dat is, is, is, is het gedoe over nu, ja. En, en, en kan het dan zijn dat er iemand van bijvoorbeeld TV Oranje bij jullie komt... en te zeggen van nou, we willen graag uh, in het analoge pakket? Ja, dat is gebeurd. En oh? hebben, vorig jaar hebben wij mensen op bezoek gehad van Bravenel... de, de cultuurzender die dus uh, op de kaap zit in heel analoog. En in, in Amsterdam ook. En die zin is, is analoog uitgezonden En dat is een zender die alleen maar... Concette uitzendt met de hele mooie opera's, ook bij zonder, zonder reclameonderbrekingen. En die heeft, door te weinig advies aan te gaan branden van zich geadviseerd, waardoor ze nu helaas besloten hebben alleen maar aan digitaal te gaan. Dus die zender is bij het Sigelgebied uh, alleen maar digitaal. Bij UPC sinds 1 juni, juni ook digitaal. En op een paar plaatsen ook analoog. Maar die analoge doorzins zal waarschijnlijk volgend jaar ook verstoppen. Als er weinig uh, vraag is om... Analoog doorgeeft. Ja, ja. Zo ja. werkt het gewoon. Als een zender dus uh, te weinig uh, belangstelling krijgt van de programraad om uit te zenden in het analoog pakket, dan bestaat de kans dat hij alleen maar digitaal gaat. En dat, en dat is dus gebeurd bij Bravo nou, Dat is onder andere ook gebeurd met TV Oranje en met nog een aan, aantal zenders. Ja, ja, ja, ja, En wie betaalt jullie? Uh, wij krijgen een vergoeding door de gemeentes die op wij. Door de gemeentes die ons uh, vertegenwoordigen. Wij, ik, ik vertegenwoordig dan de gemeente Larm. Wij hebben dus gemeente. Wij zitten met negen gemeentes in de raad. Er zijn elf personen. En die, worden, die krijgen dan alleen maar reiskostenvergoeding. En verder is het oh, dat niet bijzonders. Ja, daar zal, zal toch ook niet de hele publieke omroep mee gered kunnen worden? Nee, nee. Maar en, uh, waarom is dat per gemeente? Waarom is dat niet gewoon landelijk? Uh, omdat er in, uh, toen ze werden opgegaan. Ze zeiden van ah, er moet een regionaal programma aan worden. Dus want kijk, het, het, het gebied waar ik woon, hier, het gooi, is natuurlijk totaal anders dan Groningen en Limburg. Daar zijn ook de, de, ook de, de, de kijkinteressen heel anders. Want in Groningen heb je, zit ook de NDR erop. Ja. En bij ons bijvoorbeeld alleen maar Duitsland. En wij hadden vroeger ook uh, uh, ook Italië erop. En dat is in een ander gebied natuurlijk als Turkije of, of, of, of Spanje. hangt dan net vanaf waar je zit en ja. waar dat langzaam weer uitgaat. Ja, ja. Oké, okay, nou ik, ik vind het heel uh, interessant om het een keer van je te horen. Dankjewel dat je even belde. En uh, een programma raad kan dus passen. Dus alle mensen die, die, die, die zeggen dat een programma raad kan worden opgegeven, kan dus nog niet. Want ze zijn bij wet vastgelegd. Wettelijk verplicht en zo gauw de nieuwe wet komt in 2014, bestaat misschien de kans dat ze opengeven worden, maar tot 2014 in ieder geval nog steeds programma raden. Ja, duidelijk. En wat kijk je zelf het liefst? Ik kijk uh, als ik zin heb, ik kijk bijna alle cents, want je moet, uh, je moet natuurlijk als het programma als het wel op zijn van wat alles wat er in de wereld om heen gebeurt. Ja, dus ik kijk vrijwel alle zenders die uitzenden en uh, dat zijn er een heleboel. Ik heb yeah. de beschikking over 120 kanalen. <laughs> en ben je er maar druk mee en door nog even radio luisteren. Ja hoor, nu doen we nu dus ook. Nou, heel goed. Ik juich het toe. Bedankt voor je uitleg. Oké, okay, dankjewel. Een goede nacht, hè? Dankjewel, goede nacht. Oké, okay, dag. dag. Bruce Springsteen is dit. 57 channels and nothing on. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills. With a trunkload of 100.000. Dollar bills Man came by to hook up my Cable TV We settled in for the night My baby and me We switched round and round Till half past dawn There was 57 channels And nothing on 57 channels and nothing on 57 channels and nothing on Well now Home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home when I pointed it out into the stars. The message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing We might made some friends with some billionaires. We might have got on nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye-bye John. Our love's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. So I bought a .44 Magnet with solid steel cast. And in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet busted me for disturbing the almighty peace judge said what you got in your defense huh? 57 channels and nothing on 57 channels and nothing on 57 channels and nothing on i can see by your eyes friend En dat klinkt dan alsof hij heel veel kanalen heeft hoor, 57 channels. Maar tegenwoordig is dat natuurlijk niks voor 57 uh, channels. Nee, tegenwoordig zijn het er uh, toch minstens uh, 200. En dan is er nog niks op. Zit je nog te kijken, denk je er is niks op of voor of achter, net waar je zit ten opzichte van de televisie. 0800-1121, dat nummer kun je bellen als je een vraag hebt of een antwoord. En ik zal eens heel even kijken wat er nog helemaal niet beantwoord is. Ja, de vraag van Manon, die hygiënische doekjes van bijvoorbeeld lactacite... is dat nou zo praktisch of helpt het niks of is het juist uh, slecht? Want ik krijg al via de chat zie ik dat het slecht is voor de pH-waarde daaronder Ja, dat, dat, dat, dat heb ik ook wel eens horen vertellen. Maar ja, is het nou waar? 0800-1121. En Niels die graag wilde weten waarom een verdieping van een flat een verdieping heet. Want er gaat helemaal niet de diepte in. 0800-1121. En dat nummer kun je ook bellen voor nieuwe vragen. Marti Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik lig wel een postje te luisteren. Ik was nu drie uur uh, weer te krakken. Ja. Uh, ja, Ik hoorde dus al die verhalen met het verkeer ook, rechts en links rijden met Napoleon uh, en zo. Ja. Ik kwam nog even nieuw gras uh, gaan zaaien. Want, oh, gelukkig. Uh, <laughs> want ik uh, rijd wel eens eerder met mijn hobby ook in de uitzending geweest met de wissels. Ja. En toen uh, ging ik ook wel eens grensoverschrijdend uh, mijn hobby uitoefenen. Ja. En uh, ja, als je dan kijkt op uh, links rijden, uh, ja, gewoon in, in het autoverkeer, dan uh, waar je ook hier in West-Europa, bent, uh, je rijdt gewoon rechts, in Scandinavië ook. Maar als je met de trein uh, grensoverschrijdend gaat, dan wordt dat toch iets anders. Uh, en, ja, het is een beetje veranderd door, maar uh, ik heb op een moment een grapje gehad uh, te pakken in Maastricht, de trein uh, naar Oostende was dat toen nog. Ja. En, eh, uh, dan ging je dus, eh, uh, normaal gesproken, ging je dan, eh, uh, maastricht rechts uit. En dan ging je in Vizé, ging je dan naar links toe. Ja. En dan had je dus de grap, eh, uh, hebben toegetroffen, was er een Chirat en Overweg, eh, uh, weilen Dus die gingen we in, eh. Uh, uh, Maastricht gingen we dan. Maar je uh, gaat me nu niet je hele treinreis nog eventjes nee, uh, doornemen, hè? Nee, ja. nee, maar er was een gegeven in Chirat was we een overweg pleiten en er was ergens uh, bij zoals er ook iets aan de hand. Dus we gingen gingen weer Maastricht, gingen we links eruit en dan waren we eigenlijk normaal van rechts naar links we moesten in Visee, gingen we precies andersom, gingen we van links naar rechts en dan bij Chirat gingen we weer terug naar links. Dus, ja, dan, uh, voor de hobby is dat soms dan wel leuk. Uh. Ja, om, uh, voor de hobby is het leuk om in de gaten te houden. Maar ja, als je in de trein zit, maakt het natuurlijk voor jezelf niks uit. Nee, maar uh, ja, als je dus terugkomt op dat, met dat Napoleon en zo, met dat uh, rechtsrijden hier overal. Nou, in België rijden ze dus links. En in Frankrijk ook trouwens. Uh, in Liel werd ook links gereden. Uh, ja, in Duitsland weer rechts... Uh, nou ja, goed. Uh, hoe zit dat dan eigenlijk? Hè? Ja, waarom is daar geen universele uh, keuze in gemaakt? Ik vind nee. het wel heel leuk, trouwens. Ik krijg een mailtje van uh, Hans Molenkamp. Ik lees eigenlijk nooit mailtjes voor, omdat ik vind... Dat, uh, dat het veel leuker is als mensen het zelf even vertellen... maar nu voor, de, voor het snel eventjes is het toch uh, grappig om even te melden. Uh, Hans die, die mailt vanuit uh, Hongarije en die zegt het gerucht gaat... dat ook Engeland zich gaat aanpassen aan de voor Europa geldende verkeersregels... en op termijn ook rechts gaat rijden. Per 1 september start er een proef waarbij de vracht- en bestelwagens rechts gaan rijden. Is deze proef een succes, dan zal per 1 januari het overige verkeer volgen. Dat lijkt mij... ...dat het niet waar kan wezen. Ja, ik weet het, niet. Ik weet het wel. Uh, want ze zal het straks ook over... Uh, over ...met het aanpassen. Hè? Want uh, als je naar Engeland gaat... Er uh, is uh, dus een tijdje terug... ...is op de televisie daar toevallig iets over geweest. Uh, ik ben een van de commerciële zenders... Uh, ...iets met transport heeft het programma volgens mij. Dat gaat yeah. allemaal over vrachtwagens, auto's en zo. Uh, toen vertelden ze ook... ...dat, dat uh, tegenwoordig vrachtwagens... First, ...krijg je dan een cursus of iets dergelijks... Alleen, een puur alleen op het links rijden. Op het rechts rijden? Nee, op het links rijden. Oh, hier gewoon, ja. Dat zijn, dat ja. zijn de, ja. de stichtchauffeurs, die moeten dan uh, uh, aan de andere kant van de plassen wezen... En uh, ja, daar ging dus nogal eens de fout in. En daarom hebben ze, daar worden van echt cursus opgezet. Ja. Nou, dat dat lijkt, lijkt me nog wel vrij logisch, als je als uh, internationaal chauffeur in Engeland ook moet kunnen rijden. Maar het, het slaat natuurlijk nergens op dat je dat, dat vrachtwagens en, en bestelauto's rechts gaan rijden en de rest van het verkeer nog links. Dat lijkt me een redelijk gevaarlijke verkeerssituatie opleveren. Ja, dat vind ik ook een beetje raar. Dat uh, of je zou bepaalde wegen waar alleen vrachtverkeer mag komen soms een beetje stug. Uh, dat je daar een beetje kan oefenen al. Nou, dat lijkt me helemaal de verwarring compleet maken. Dat je iedere keer als je af van dat stuk afkomt weer even je moet realiseren dat het allemaal weer andersom is. Nou, ja, ik ja, ook een compliment verhalen... dat als je in, in Venlo heb je nog een groot plein liggen. En ja, ik, ik weet niet of het waren zo, maar dat is al lang dan bijgedraaid in ieder geval. Maar dat schijnt ook dat je vroeger linksom de rotonden pakken of zoiets. <lacht> Dat was ik alleen heb, ik bij die moet... ene rotonde in Venlo. Dat had we Duitsland te maken of zo. Maar in hoeverre waren Zweden niet. Ik heb ooit een keer meegeholpen bij een filmpje voor uh, verkeersveiligheid. Ja. En toen mocht ik, toen hadden ze alles afgezet... en toen mocht ik een rotonde verkeerd omnemen. <lacht> en dat vond ik toch wel zo spannend. En dan ja. weet ik, ik wist dat er nergens verkeer aan kon komen en zo. Maar toch, weet je, dat, dat voelde echt heel erg als iets wat echt niet mocht. Ja. Dat, uh, dat was wel, ja... Ik, ja, ja. Ik, ik, zou, ik zou het nooit meer doen. Maar ik vond het wel leuk om een keer gedaan geweest, gewer, geworden gedaan ge, ge, ja. te hebben. Ja, goed. Ja, maar het is gewoon heel onwennig ook. Dus om op het programma terug te komen waarover die cursus werd gesproken. Want ze interviewden dan ook vrachtwagenchauffeurs en zo. En die vertellen ook allemaal dat zeker als ze dus als je dus. Ja, je gaat hier in Nederland de boot op. En je gaat gewoon rechts die boot op. En aan de andere kant om je die boot weer af. Maar ja, ja je moet wel weg inderdaad. Ja. En dat het heel onwennig was. En er kon we hartstikke staan met borden overal. Maar ja, toch. Dat was een heel uh, onwennig gewoon. Ja. En uh, vertelde ik van chauffeurs die, die hadden netjes links gereden moesten moesten ergens lossen. Ja, en dan moeten ze daar weer de weg op. Ja. Uh, ja, dus inderdaad rechts rijden. Gewoon... Uh, Gewoond. Ja, nou ja, goed dat opletten. dat is een hele keurig daarop ja. gezet. Ja, worden. nou dat vind ik helemaal geen slecht idee. Ja. Ja. Maar ik ben wel benieuwd uh, wat voor antwoord dus komt op, op dat uh, treinverkeer. Uh, hè, waarom je dus, uh, ja, Duitsland zo, uh, dat rijdt allemaal rechts. Uh, ja, naar boven, toe, dus Scandinavië ook allemaal rechts... Uh, uh, ja, Stockholm, uh, Boerden en uh, Vihaprand. Via ja, ook oh, Marti, voordat je weer de hele geografie van Europa met me door gaat nemen. Het is ja, duidelijk... Ja, al, alles rechts. Alleen dus uh, uh, België en Frankrijk is dan links rijden. Spanje, dat weet ik dan niet. Omdat volgens mij rijdt dat ook allemaal rechts staan. Italië meen ik ook links, maar dat weet ik ook niet zeker. Ik ben er zelf allemaal niet geweest. Maar ik weet dus ook, uh, het, het Oostblok, zeg maar, uh, Polen, Tsjechische, Slovakije, Hongarije, was allemaal uh, je rechts Je doet het rijden toch, daar. hè? Toch even land voor land, nog even door. Nou ja, ik, ik wil gewoon aangeven, want zeg zijn maar een paar landen die dwars liggen. Ja. ja dwars liggen. Dus die, die, die, die de boel een beetje links laten liggen. Ja. <laughs> Dankjewel, Marti. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Jo. Oh, hoi. hoi. Jeffrey. Goedemorgen Astrid, ik wil je iets vertellen over die zit die vochtige doekjes. Voor maar je, ben, je bent niet Jeffrey de Jong, hè? want die staat ook in dat tentje in uh, de Zwarte Cross. Nee, hun, ik ben een ander Jeffrey. Nou, dat is ook toevallig. Dagen, maar ik kom uit Amsterdam. Ach, nou, dat is wel heel toevallig. En wat wilde je vertellen over die, die hygiënische doekjes? doekjes? Die doekjes kunnen nuttelcellen in punt. Dus als je het te vaak gebruikt, ja. dan kan je bijvoorbeeld je vagina ontstoken raken, want er zijn allemaal slijmvliezen. Hoe weet je dat? Omdat ik, uh, ik, uh, ik ga wel te verdiepen in bepaalde onderwerpen. Vind ik wel interessant om daar <laughs> erachter te komen. En jij dacht van nou, dit is een onderwerp, dat moet ik eens even uit gaan zoeken. Ja. Het <laughs> is een beetje raar voor man, maar ja, ik heb een vrij brede interessesfeer. <laughs> ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja. Maar het beste kun je in principe als je dus wil wassen, kun je het best met water gewoon doen. Ja. Want bijvoorbeeld in België en de Middellandse Zeelanden, dat is is een soort uh, toiletpot waar je dus je onderlichaam kan wassen met warm of koud water. Ja. Ja, dat is, dat, dat is ook wat ik hoor. Maar ik krijg ook ondertussen, lees ik op de chat... dat, je de, dat de hele uh, bacteriehuishouding... Uh, uh, ja, het is het, het daar beneden te zeggen. Mm -hmm. Ik kreeg al het advies via de chat om de voorbips te zeggen. Maar dat vind ik ook weer heel verschrikkelijk. Maar dat de hele bacteriële huishouding daar flink van in de war kan raken... van dat soort doekjes. Dat klopt wel want in principe... Uh... Dat, is, dat heet de pH-waarde, of dat noemen ze de nou volgens mij de zuurgraad van de vagina. Als die zuurgraad verstoord is door uh, de verhygiene, want in principe, het is een beetje dubbel, want het is een beetje persoonlijk. De ene persoon heeft wat meer, die heeft wat, die heeft wat meer weerstand in de vagina, dus je, je zal niet zo vaak klachten krijgen. Maar als je wat een, een zwakke constitutie hebt en je gaat de verhygienisch doen, dan wordt dus de zuurgraad verstoord. En dan kan, dus is de bacteriën vatbaar voor bacteriën en over ontstekingen. Ja, dus het is, uh, je, eigenlijk kunnen we concluderen, het kan geen kwaad zo af en toe als je toch een weekendje weg bent en, je hebt het, en het is daar allemaal uh, niet ja, zo voordat je niet kan douchen Voordat je niet kan douchen of niet kan ja, douchen, dat is wel nuttig. Alleen, in dit geval is het helemaal overdaad, schatisch, dus het, het is een beetje persoonlijk wat u zegt. De een kan het wat beter, meer hebben dan de ander, want het heeft te maken met je conditie ja. en ook je seksuele, dingen, met, uh, je seksuele pijl. Je seksuele pijl. Nou, dan, zeg je, dan gebruik je hele mooie woorden, uitdrukkingen. Ja. Dat is een beetje wat in me opkomt. Je seksuele activiteiten. Ja, maar je activite activiteiten, wat betreft menstruatie, of je daarin zit, zijn ook allerlei dingen die meespelen. Ja, nou, Jeffrey, volgens mij uh, uh, hebben we hiermee de vraag wel een beetje beantwoord. Ik ben blij dat jij je in het onderwerp verdiept hebt ooit. <lacht> Zo. En uh, ik ben ook blij dat ik eventjes in dit geval tegen mijn non en Monique kan zeggen... dat maakt niet uit dit weekend. Gewoon lekker schoon houden. Ja, want voor die kom al vaak bij Indonesische mensen. Indonesische oh. mensen buigen het water om zich te reinigen. Voordat ze je. Ja. Dat uh, ja. is een beetje een Indonesische gewoonte. Ik, uh, ik ga erover ophouden. Dankjewel, okay, Jeffrey. Een uitzending. Ja, dankjewel. Dag. <laughs> Dag. Um, eens even kijken. Ron. Dag, Astrid. Hallo. Hi. Hi. Uh, waar ja, over? waar over, belde hij ook verdieping. weer over? Ja. De verdieping. Oh, ik, als, ik als halve Vlaming, <laughs> ik ken dat woord wel. Want volgens mij is het een woord dat eerder in Vlaanderen wordt gebruikt dan hier in Nederland. Oh. Want ja, de meeste mensen hier zeggen toch, oh, ik woon op de zesde etage. Nee hoor, niemand zegt toch, ik woon nee. op de zesde etage. Zeggen mensen dat? Nou, je zegt toch gewoon de verdieping? Ja, ik, ik, ik woon in het zuiden, ik woon in Breda. Hier, hier is dat gewoon uh, heel normaal. Woon je ook in een flat? Ik woon ook in een flat. En op welke ik etage woont. woon je? Ik woon twee hoog. <laughs> ik woon twee hoog, ja, dat zeg je. Yeah. Ja, dat zeg je. Je zegt ik woon op vijf hoog. Je zegt niet ik yeah. woon op de vijfde verdieping. Maar in Amerika is de first floor de begane grond. Ja, dat is ook verwarrend. Hè? Dan woon je, je op vier hoog als je op de vijfde verdieping woont. Ja, de fifth floor is de vierde etage. Dat is heel gek. Dat is altijd verwarrend. Dan sta je altijd verkeerd, ja. inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, want dan zeggen ze, hè, dan vraag je, waar woon je? Oh, de second floor. En daar, hè, wij gaan dan twee hoog. Maar dat is nee, ook uh, ergens weer logisch, want het is dan de, de eerste vloer. De ja. eerste vloer ligt gewoon, er is, is de begane grond. En de ja. tweede vloer is de eerste verdieping. Eigenlijk wel, hè? Klinkt eigenlijk allemaal, ach, het is allemaal zo makkelijk uit te leggen. Maar de verdieping, verdieping, ja, de verdieping is wel raar. Waar komt vandaan komt, uh, dat heb ik me ook altijd afgevraagd. Nou, ik heb uh, 30 jaar in België gewoond. En ik zou het eigenlijk niet weten... Het is een, een hele rare term. Ja, ja. En woon je in Want België je... ook op een verdieping? Uh, af en toe. Uh, <laughs> ja, ik, ik heb in België uh, in een, in een uh, rijtjeshuis gewoond. Ik heb op een flat gewoond. Uh, ik heb in een chalet gewoond. Uh, pff, noem het maar. Ja, ja, ja. ja. En dan heb je alle verdiepingen en, uh, ja. en woonvormen ja. gehad in ieder geval ja En nou ja. er uh, was nog iets, dat blauwe licht. ja Ik ben het wel een beetje met jou eens. Ik, ik vind die sik ook een beetje een griezel. Ja, dat is die ook. Maar hij is aan de andere kant ook wel weer heel lief, hoor. Ja, natuurlijk ja. Een beetje aandoenlijk, die man. <laughs> maar maar dat, dat wilde je nog hij, even melden. Hij zegt, vliegen ja. komen niet op blauw licht af. Waarom ja. hangen er in slagerijen en ja. uh, noem, noem maar op, altijd van die lampen met blauw, blauw licht... En dan met van die dingetjes, als een insect daarin vliegt, dan hoor je bluuf en dan ja. is die kapot. Van die lok, uh, lokdingen. Ja, dat ja. Is, dat, ik, ik wou het vragen, ik denk ik heb het vast verkeerd onthouden dat dat blauw was, maar dat is toch ja. ook blauw licht. Ze verkopen ze bij de, bij de huishoudwinkels en dergelijke toch ook, uh, om, om zelf in je keuken of weet ik veel, veel water te hangen als je veel last hebt van insecten. En dat is altijd met een blauwe lamp. Nou dat is raar. Da daar komen die insecten naartoe. Het zou misschien nog... Misschien overschat je de insecten een beetje... als je denkt dat, je, dat ze door die blauwe lampen zo bang zijn geworden voor de kleur blauw. Dat alles wat je nu blauw verft, dat ze daar niet meer op afkomen. Uh, ik heb jaren geleden heb ik eens een uh, Duitse documentaire gezien over insecten. Ja. En dan reizen je de haren ten bergen, Astrid. Want een oh. insect is het enige wat alles overleeft. ja. Dan. Dat is het enige levend wezen dat zich overal aan kan aanpassen als ze een nieuwe uh, hoe, noem, hoe noem je dat? Uh, als ze een nieuw verdelgingsmiddel bedenken. In eerste instantie gaan al die insecten dood, maar die leggen eitjes. En die blijven soms 10, 20 jaar ergens liggen en dan komen ze uit. Ja. En dan heeft dat insect heeft zich intussen. ...resistent gemaakt tegen dat verdelgingsmiddel. Dat is echt ongelooflijk. Je moet er eigenlijk toch respect voor hebben, hè? Ja, eigenlijk wel. Want het is een, een, een vorm van leven... Die, ...die eigenlijk tot nu toe alles overleefd heeft. Ja, ja, ja. En waar waarschijnlijk ook heel veel uit is voortgekomen. En kakkelakken dan... Ja, een kakkerlak is, is eigenlijk een, een heel raar dier, want wij zijn allemaal bang voor kakkerlakken... ...maar kakkerlakken die zoeken gewoon voeding en warme plekken op. Ja. En ja, die, die vermeerderen zich natuurlijk heel snel. Maar een kakkerlak is heel makkelijk te bestrijden met, met lokdozen en met wat ze, wat ze op schepen doen. Mijn vader heeft jaren gevaren. Ja, dan sluiten ze een ruimte af en die wordt uh, volgespoten met gas... En uh, nou, dan blijft je geen kakkelak leven hoor. Joe. Maar, ik, maar ik, je hoort altijd het verhaal dat als je een, een kakkelak plat trapt, dat die de volgende oh, nee, dag ja. gewoon weer rondkruipt. Nee, nee. Als je een kakkelak plat trapt, dan op dat moment laat hij zijn eitjes los. Oh. En die eitjes die komen, in een, ja hoe lang later weet ik niet, maar die komen dan daarna weer uit. En dan heb je nog meer kakkelak. Dus dat is eigenlijk heel onverstandig. Ja, ja een, kak een kakkelak mag je, moet je nooit plat trappen, want nee. dan, dan gaat hij nooit dood. Nee, inderdaad. Dus, dus uh, alle deuren dicht en gas erin. Bleh. Nou, dat vind ik allemaal oh, heel erg Ja, een dat wij met Ik werk mijn hele leven al in de transport. Ik heb in de haven gewerkt en er kwamen partijen cacao binnen. En in cacao zit een, uh, een larve. En daar komt de cacao mot uit. En cacao -mot. dan moesten wij monsters nemen en als je dus pech had, als je een partij uit een bepaalde streek in Zuid-Amerika had, waar dus die larfjes in zaten, ja. dan moesten wij monsters nemen voor de klanten, en die monsters die werden dan op kantoor neergezet uh, om verzonden te kunnen worden. Als die een weekend overstonden, en het was warm weer, dan kwam je maandags terug op kantoor en dan zat het hele plafond onder de cacao larven. Duurde het wat langer, dan zat je je hele kantoor onder de kakaal motten. Oh. Ja, en het enige wat daartegen hielp, dan werd zo'n partij helemaal afgedekt in de loods. Daar werd, uh, daar werd een installatie opgezet en die werd gegast, zoals wij dat noemen. En dat doen ze met blauwzuurgas. Oh. En dan mocht je dus uh, 48 uur lang, want dat, dat werd een aantal uren onder gas gezet... en dan mocht je 48 uur mocht je niet in de buurt komen... Ja, dat is hetzelfde gas wat de, wat de nazi's destijds gebruikten. Het is, uh, maar dit is wel het blauw weer, hè? Blauw zuurgas. Ja, weer blauw. Ja. Blauw. ja. Mm. ja. Nou, ik vind het uh, ik, ik vind aan de ene kant altijd heel zielig... maar aan de andere kant heb ik vandaag weer twee spinnen plat laten trappen door iemand anders... Want oh, ik vind... Mijn spinnen zijn zulke nuttige insecten, ja, ik... Astrid. Die, die, die eten nou net vliegen en, en muggen en dergelijke op. Ik weet, ik weet ook hoe klaar, zielig en verschrikkelijk het is, maar ik, kan, ik functioneer niet meer. Ja, mijn, mijn vriendin die doet het ook hoor. Die, uh, die, neemt, die neemt een schoen of wat dan ook. En oh. als die een spin ziet, die, die slaat hem acuut plat. Oh, ik wou dat ik het durfde omdat, ja, zij is er ook doos benauwd voor, maar ze durft ze ja. dus wel plat te slaan. Ja, nou weet je wat het is? Ik, ik vind ze zo griezelig... dat ik durf ze dan niet uit het oog te verliezen. Want dan, als ze wegkruipen, dan, dan doe ik helemaal geen oog meer dicht... want dan weet ik dat ze ergens nog nee. zitten. Jij hebt dus ook de film Anacrophobia niet durven kijken. Nee, hou op, schijt uitzicht. Oh, alsjeblieft. Oh, verschrikkelijk. <lacht> maar ik krijg echt, als we het over spinnen... Dit is zo raar, want je weet het. Rationeel weet je van... Rationeel kun je heel goed nou, je, jezelf ertoe zetten om te denken van nou ja dus ja, ze doen niks ja. en het is allemaal niet maar, ze, je, maar je hebt nu gevoel, je gevoel zegt anders ja en, en je hebt je nu een van, fantastische commercial heb je nu van een van de snoepmerk ja en je die gezien hebt, maar dan is het ook begint ja. Ja, een, een, een vrouw geweldig. zoals ik begint te gillen omdat ze een spin ziet en die man zult, ja. die wil hem wel even pakken ja. en die wordt dan oh, dat door, dat die spin, door die spin ja. door de kamer heen gesmeten schitterend, schitterend. Ja, en dan, dan zit ik toch iedere keer te kijken dat ik denk van ja, zie je wel? het zijn hele linkerbeesten. <laughs> dan zeg jij tegen je man, kom op joh. Ja, dat ding. ja ik, kan het natuurlijk niet, maar pak jij hem maar even. Ja. ja. Nee, ik blijf, maar het is ook spinnentijd hè? Het is nu spinnentijd, ja. ja. Spinnen en slakkentijd. Ja, het is... En dat, dat vind ik nou vieze beesten. Vind je slakken, aag ja, en, en uh, escargo's vind ik hartstikke lekker. Ja. Ja. Ja, nee, dat, uh, nee, jakkes. Maar, nou ja, misschien moeten we spin gaan eten. Lekker gefrituurd ja. op een bedje van sla. Ja, in, in, uh, in Afrika en in Zuid-Amerika doen ze dat. Nee, ja. de sprinkhanen, spinnen, ja. alle, alle mogelijke insecten die worden gefrituurd. Ja. En uh, lekker opgegeten. Ik moet er niet aan denken. Ik vind het... Uh, oh, nee. ja. Nee, ik heb het nee. wel weer, kippenvel weer in mijn nek staan hoor. Oh, het lekker Waarom hebben we het over spinnen? We oh ja, de insecten blauw. en blauw. Ja. We hadden het okay. over blauw en ik moet je nee. een compliment maken, want je draai, jullie draaien weer zulke fantastische muziek. Ten oh. eerste Carlos Santana, mijn, mijn all-time favorite. <laughs> ja. Heb ik 24, 25 keer live gezien. Oh? Afgelopen 1 april was het denk ik, of 4 april in Antwerp Sportpaleis. Voor de 25ste keer sinds mijn zestiende. Ja, die man die is inderdaad, die is zo virtuoos. Ja, ja, is en die is zo woens. mee in, in, de, in de muziek. Ja. Geweldig. Ja, ja en, en blauw, uh, de scene. <laughs> vind ik ook geweldig. Ga je even het muziekbeleid evalueren nu? Nou ja, ja, kijk, ik ken, ik ken de, de scene. Ik heb een, zes jaar in Leuven bij Marktrok meegewerkt. Een Driedaags festival. Oh. En de scene is de band die daar het vaakst heeft opgetreden. Oh? Ja, dat is heel populair, hè? Daar. Daar komt dan huis. Ja, ja. En wat stond die er nog meer dan? Wat stond er nog Sorry? meer? Wat stond er nog meer daar? Uh, uh, tegenwoordig is het uh, overwegend Belgisch en Nederlands wat ze uh, op de lijst te zetten, maar het is eigenlijk ontstaan uit een, uh, ja, een, een, een gek idee, net als de Zwarte Cross, dat is ook heel klein ontstaan, met ja. twee bands. Ja. En uiteindelijk staan er dus drie dagen lang staan er 20, 30.000 man op de markt. En er zijn er nog vijf andere podia. Ik heb daar Herman Brood gezien. Joe Kokker, uh, Anouk, De uh, Nits, uh, Status Quo, James Brown, noem ze maar op. Iedereen is daar geweest. En uiteindelijk kregen ze de financiering niet meer rond, omdat het te groot werd. Ja. Ja. En toen hebben ze het teruggedraaid. En nu laten ze bijna alleen maar Belgische en Nederlandse bands optreden, wat natuurlijk ook heel goed is. Ja. Want al dat talent, wat vroeger eigenlijk niet amper meer aan de bak kwam, omdat ze wouden maar namen, ja. die gaan ze nu natuurlijk allemaal weer binnenhalen. En dat is hartstikke leuk voor die, uh, voor die mensen die, uh, die net beginnen. Is ook zo, ja. En daar leer je, daar leer je nog eens een keer nieuwe bands kennen en nieuwe, nieuw talent. Weet je wat leuk is? Ik zal eens even kijken of ze hier in de computer staat... Uh, over België gesproken, Céla Sou. Oh, fantastisch, fantastisch. Dat, dat is het leuk, hè? Ja, een heerlijke stem en leuke muziek. En dat krijg jij dan mee omdat je, uh, omdat je alle muziek in de gaten houdt of, of specifiek het Belgische? Uh, nee, nee, nee. Ik ben echt uh, van jongs af aan ben ik multimuzikaal opgevoed. Multimuzikaal, uh, dat is nog eens mooi. Ja. Ja. Mijn, mijn, mijn, mijn oom was uh, tien jaar ouder dan mijn vader, dat was een, een jazzfanaat. Mijn vader die bracht muziek uit Afrika en Zuid-Amerika mee. Mijn, mijn oma die uh, draaide uh, Strauss en dergelijke. Dus dat ja, heb ik als kind allemaal geleerd. Plus de jaren 60, 70, 80. Ik vind alle muziek leuk, ik vind House ook leuk. <laughs> de Kijk, het is wel ja, heel ik... erg multi hoor. Ja, nee, maar ik, ik, ik, ik ben ook naar dancefeesten geweest en uh, noem het maar. En, en ja, de uh, Jovink en de voederbeatles vind ik ook geweldig. <laughs> ja, nou, dat, dat zou wel weer mooi zijn met de zwarte cross nu, maar ik wil niet iedereen helemaal wakker schudden. Dus, uh, de, ze, ze hebben jou al wakker geschud nou. met, hun, met hun doekjes. <laughs> Vanaf de zwarte cross. <laughs> ja. Nee, maar ik vind het heel leuk om even een stukje Selassou te laten horen... want die, uh, die stond afgelopen weekend ook op Noordzee Jazz. Ja, klopt. En, uh, en het, is, het is gewoon het is een, een klein meisje met groot haar. En um, uh, uh, uh, uh, ze, ziet er, ze ziet er heel breekbaar uit... Ze komt uit België, waardoor ze ook altijd heel beleefd. En, want die Belgen die, die komen dan altijd zo, zo keurig meteen over, hein? omdat ze zo beschaafd praten vaak. Ja, maar zo, zo werden wij opgevoed. Ja. En ik ben dan door een Friese oma opgevoed, maar die, oh. wij woonden in België. Ja. Die was uh, tijdens de oorlog naar België gevlucht. Oh. En... Uh, ja, ik, ik ben ook zo opgevoed met twee woorden spreken. En ja. als volwassenen praten, moet je je mond houden. En uh, ja, de deur voor iemand open houden, zulke dingen. Ja, nou ja, dat, dat, dat het heeft wel iets. In. En, die, en nou, deze, die, deze is dan, die, die komt dan heel beleefd en verlegen over. En dan gaat ze zingen. Ja. En dan de hele zaal plat. En het is wel leuk. Ik heb, ik heb een live opname van hier in de computer staan van Pinkpop. Ja? Dus dan ga ik daar het uur nog even mee afsluiten. Als jij het goed dat vindt hoor. Dat vind ik helemaal geweldig, absoluut. Ah, Oké, okay. nou dankjewel voor je bijdrage. Uh, dankjewel voor je programma, ik vind het geweldig. Oké, okay. nou dan uh, als jij het geweldig vindt, dan ga ik nog even door. Oké, okay, doen. Oké, okay. tot de Doei. volgende keer hè. Graag gedaan. 0800 1121 En dan gaan wij hier luisteren naar een live uitvoering van Crazy Vibes... van die Céla waar we het net even over hadden. Belgische zangeres. Crazy Vibes op Pinkpop. Till I was about nine years old, old But now I can't control myself from grooving It is time for me to show oh, Cause today, is all I show ya, I blow y'all Mine Oh And the vibe goes crazy Break the door, break the door It's all, it's all, it's all